Middernacht, het begin van vrijdag 27 april. Lot Lewin met het NOS Journaal. Staatssecretaris Snel grijpt in bij de reorganisatie van de Belastingdienst. Hij vertraagt een aantal vernieuwingsprocessen... omdat er volgens hem nu te veel tegelijk gebeurt. De vertrekregeling, die door zijn voorganger werd ingesteld... is volledig uit de hand gelopen. Er vertrekken te veel en te hoog opgeleide medewerkers... waardoor Snel nu nieuwe mensen moet zien te vinden.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 Bij de politie zijn vorig jaar een stuk minder discriminatieincidenten geregistreerd. Het waren er bijna 3.500, een afname van 20 procent... in opzichte van het jaar ervoor. Het aantal discriminatiezaken op de weg nam met meer dan de helft af. De politie heeft daar geen verklaring voor. In de halve finales van de Europa League... heeft Arsenal gelijk gespeeld tegen Atletico Madrid. Het werd 1-1. De Spanjaarden speelden 80 minuten met een man minder.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik-Jan Harmens schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. En dat hoort u zometeen na ene. Oud-politicus Boris van der Ham schreef een boek over het vrijdenken. En deze week droeg hij onze microfoon bij zich. En straks hoort u hoe zijn week is verlopen. Mark van der Holst schreef een boek met ultrakorte verhalen. Gebundeld, Dembrand heet dat boek. Maar we beginnen met Robert van Eyden. Paradijs bij het dashboardlicht heet zijn nieuwe roman. Het leven van Jan de Vries, geboren in 19 1966, en het is geen coming-of-age-roman, maar een being-of-age-roman. Een man met een midlife-crisis. Jan de Vries dus, IT-er, amateur, dj en mensenmens. En, mens. en het gaat ook over de personages, de schrijver Chris... die beroemd gaat worden, maar nu nog even niet. En Nathalie, die haar existentiële crisis weet weg te werken... met gin tonic en interviews met depressieve actrices... uit Volkskrant Magazine. Bij het eerste boek, dat kortweg boek getiteld was... toonde Van Eyden zich al een geestig schrijver... De Herman Brusselmans van het Noorden zou je hem kunnen noemen. Dat boek was deels autobiografisch en ging over een man die maar één ding wilde met rust gelaten worden. Dat de wereld zijn leventje intact zou houden. Maar dat bleek niet zonder meer het geval. Robert van Eyden werd geboren in 1971 en was ook nog één van de eerste bloggers van ons land. En verder is hij tekstschrijver en hij schrijft met enige regelmaat voor Panorama en Playboy. Robert van Eijden, hartelijk welkom. Eh, Dank je wel. Dat, dat, dat eerste boek, dat, dat, dat heb ik met veel plezier ook gelezen. En dat is het meest autobiografische. Dat, dat gaat over een man ja, voor wie het leven eigenlijk klaar is. Hij drinkt hetzelfde bier in hetzelfde café. Hij staat laat op als de buren niet gaan verbouwen. En uh, eigenlijk hoeft hij niet zoveel. Alles wat er gebeurt, dat is een soort afleiding van zijn patroon. Is eigenlijk een bedreiging van zijn bestaan. Dat klopt helemaal. Dat is het, uh, het uitgangspunt van het boek. En uh, het leven van die man lijkt ook sterk op uh, mijn eigen leven. Dus ongeveer uh, voor drie kwart uh, is het echt gebeurd wat er in het boek staat. En het andere kwart had echt kunnen gebeuren. Is dat een, een karaktertrek die jij in jezelf ook wel herkent? Van, van nou ja, minder is meer... Mijn bestaan is goed laat, maar me alsjeblieft met rust, ik, ik red me wel. Uh, ja, zo uh, heb ik mijn leven wel ingericht volgens het uh, principe minder is meer. Uh, ik ben bijvoorbeeld uh, thuiswerker. Ik heb wel een paar jaar kantoorbaan gehad, maar dat, uh, dat vond ik geen doen. Dus nu zit ik gelukkig al 15 jaar uh, in mijn onderbroek uh, stukjes te typen. Dankzij uh, de zegeningen van het internet. En... Uh, ja, inderdaad kom ik ook ne, net als de hoofdpersoon in het boek... die trouwens ook Robert van Eijden heeft. Dus dat geeft al wat te denken over het autobiografische gehalte. Kom ik meestal niet verder dan twee kilometer van mijn huis. En liever ook niet nee, verder dan? liever dan. ook niet, nee. Geen, geen reiziger, geen, uh, geen ondernemer. Als iemand zegt, kom, we gaan een weekendje naar New York of naar Parijs. Dan denk nee, je, bij het woord weekendje haak ik al af dan. Dan hoef dan dan je denk, in New York nog niet eens niet. te, te, te weekendje noemen. Weekendje wat dan ook. Ja. Eén de, deel vond ik heel herkenbaar, namelijk uh, de, de deugd van het uitslapen. En, en voor iedereen die graag uitslaapt is het, is het herkenbaar. Strikt genomen is het geen uitslapen voor mij. Want als je om, het is om vijf uur gaat slapen, dan is het normaal om om twee uur op te staan. Je moet toch allemaal zeven uur komen of acht en hoe weinig je dat gegund wordt. Hoeveel factoren er zijn die het, die het laat slapen ja, verhinderen. Inderdaad. Hoe vijandig de wereld wordt als je gewoon na negen nog een rondje wil omdraaien. Dat is toch heel normaal. Ik snap ook niet dat uh, niet meer mensen dat doen. Maar uh, inderdaad, in dit boek uh, word ik uh, geteisterd door een verzameling bouwvakkers. Dat is uh, het nadeel van uh, wonen in een huisje van de woningbouwvereniging. Dat ze af en toe een uh, renovatie plannen. En... Uh, ja, dan krijg je dus bouwvakkers over de vloer en die hebben een eigen ritme. Die komen ongeveer aan je deur kloppen op het moment dat ik net één uur slaap. Dus dat vormde een goede aanleiding voor, uh, voor het eerste boek. Want, uh, dat is het vertrekpunt. Dat Daar was eigenlijk het vertrekpunt, want ik wist wel uh, natuurlijk... Uh, ik ga mijn eigen leven beschrijven in dat boek zoals het een, een debutroman betaamt. Maar er moet natuurlijk nog wel enig conflict zijn. Uh, anders zou het wel erg experimentele literatuur worden. Dus 256, bladzijden lang, hij ligt te slapen. Dus uh, dat vormde een, een goed uitgangspunt... om uh, te kijken hoe ik me daar uh, weer tegen ging stellen. En bouwvakkers doen dat zoals ze dat doen... het, het meest lawaaiige klusje eerst... Ja. En dan de rest van de dag, dan ga, dan ga je bijvoorbeeld met een, met, een, met een kwast heel zachtjes over een muur aaien, wat niemand hoort. Maar ochtends dan doe je het bikken, ja. het boren en de ghetto blasten, natuurlijk niet te vergeten. Ja, en het en communiceren gaat schreeuwen. ook uh, per, per, per schreeuw inderdaad, ook al staan ze één meter van elkaar af. En als iemand zegt ik slaap nog, dan is dat eerder een uitdaging dan, ja. dan een, een reden om het wat minder te doen. Inderdaad. Kortom, het was mij uit het hart gegrepen wat je, wat je daar uh, schreef. Verder, verder herkende ik wel veel, omdat, omdat ik vroeger in een café werkte... waar veel van dat soort mannen, hele aardige jongens, elke dag kwamen. En, mm -hmm. en gewoon in die zin ook hun bestaan op de rails hadden. Ja. En de, de tijd die, die, die glijdt snel als je, als je zo'n bestaan leidt. Ja, nou ja, als je dan de bestaan leidt, glijdt de tijd even snel, maar... Uh... Dan het, wordt er wat minder op je, geweest je zit, je zit wat meer in een, uh, in een aangename mist daar aan de bar van het café. Alleen als jij aan het werk was, dan zat je helaas niet in die aangename mist. Maar de tijd is even medogeloos voor iedereen. Ja, dat is waar. Ja. Hoe, is in jouw, hoe is het in jouw werkelijke leven uh, gegaan dat je, dat je toch een maatschappelijk bestaan bent gaan opbouwen? Is, is de taal jouw redding geweest? Of was je ja, van een redding moet ik spreken? Ik, denk ik. Uh, zo weet ik mezelf nog enigszins uh, te handhaven. Ik had in mijn eerste baan... Uh, dat was bij een uh, internetbedrijf. Dan heb ik het over 1997, 1998. Dus dat was booming business. En... Uh, ik was daar eigenlijk gewoon als uh, programmeur in dienst getreden. Maar uh, het, wa de, de, het was de tijd van, ja, van de eerste websites. Grote bedrijven wilden een eigen site, maar uh, niemand wist eigenlijk nog wat een website was. Laat staan dat ze uh, wisten dat er ook tekst op moest. Dus uh, toen heb ik dat maar uh, op mij genomen. En daar bleek ik toen enige aanleg voor te hebben voor de schrijverij. En uh, nou ja, dat bedrijfje was toen nog maar vier of zes man, dus ja. Uh, uh, de volgende week was ik al de officiële tekstschrijver. En uh, nou, dat heb ik daar drie jaar lang volgehouden. En toen bleek je ook goed met taal? Uh, ja, dat, uh, dat ging best aardig. En de opdrachtgevers waren er ook tevreden mee. En na drie jaar was het bedrijf gegroeid tot een man of veertig. En toen vond ik er weinig meer aan. En uh, toen heb ik ontslag genomen en ben ik freelancer geworden... Waardoor je wat dichter bij je oorspronkelijke bestaan kon blijven. Ja, ja ik had net de mijn eigen studententijd uren. achter de rug. Uh, dat was mijn eerste baan. ook Notabene, het bedrijf was opgezet door twee oud-studiegenoten. En uh, ik ontdekte al snel dat het werkende leven... dat dat, uh, dat, dat geen doen is. Uh, helemaal niet als je nog je studentenritme gewend bent. En uh, levensstijl. Dus daar wilde ik eigenlijk weer zo snel mogelijk naar terug. Maar dan met iets meer geld. En een huis voor mezelf, zonder huisgenoten. Nou, dat is allemaal gelukt, geloof oh, ja. ik, toch? Oh, ja, ja. In die zin kan ik alleen maar zeggen dat je het fantastisch doet. Ik kan geruststellen dat ik succesvol ben. Je was ook de eerste blogger van Nederland. Dat wordt nog wel eens aangehaald hier en daar. In, oh, ja. in de bloggers-community weten ze nog wel van. Nou, van Eyde, dat was wel een van onze founding fathers in het genre. Ja, dit is ook uh, in de oertijd nog van het internet. Toen alle computers nog uh, van, van hout waren. Ergens in 1999, uh, denk ik. Toen uh, begon de Rotterdamse kunstenaar Jeroen Bos... met alt0169.com. En dat was ongeveer uh, de eerste weblog van Nederland. En uh, voor de mensen die al niet meer weten wat het is... de term is die eigenlijk nog in gebruik tegenwoordig. Of uh, ja. Ja, waarschijnlijk nu meer voor een ander type site. Maar in die tijd was het een site waarop je leuke links... die je had gevonden neerzetten met een snedig commentaar... van een regel of drie, vier... Met een andere sfeer dan tegenwoordig, meen ik ja. me te herinneren. Wat vrolijker, wat, wat losser. De, de, ja, zeg maar alle haat en rancune. Dat die was sommige... er nog helemaal niet, nee. Dat, dat was er toen niet zo. Nee, dat was, uh, meer, had meer een hoog van kijk kijkers wat ik gevonden heb uh, gehaald. Uh, Veel een... hobbyisten ook, vogelaars en dergelijke. Alleen maar hobbyisten, want er was nog geen bedrijf dat uh, internet had ontdekt... Uh, en al helemaal niet als manier om, om geld te verdienen. Dus het was nog veel meer een vrijplaats de eerste uh, jaren tot, uh, wat zal het zijn, 2002, 2003. Maar ik bedoel ook hobbyisten in de, in de zin van, van mensen met één onderwerp waar ze altijd over schreven. Ja, ja voor hun was het helemaal een uh, godsgeschenk het uh, internet. En nog steeds eigenlijk. Uh, en daardoor is het ook uh, in eerste instantie zo groot geworden natuurlijk. Hoe begon dat, dat, dat, uh, dat, dat, dat uh, webloggen voor jou? Ja, nou ja, ik werd gevraagd en ik zat toch al de hele dag uh, rond te klikken. Dat is natuurlijk wel een vereist, uh, uh, als je een beetje wil webloggen. En uh, dat je ook in uh, drie regels een, een puntig stukje kan schrijven. Dus toen uh, Jeroen Bos daarmee begon, vroeg hij daar twee, uh, twee mensen bij. En uh, daar was ik er een van. En, uh, nou, er werd zelfs een site in elkaar uh, geknutseld. En uh, dat ging toen allemaal nog zonder, uh, zonder cms'en. Dat was gewoon met de hand. De html uh, uploaden en downloaden. Elke keer als je een nieuw stukje plaatste. Dus uh, haalde je de hele site naar je computer. En uh, veranderde je de html code en zette je hem weer terug. En omdat we alle drie een aardig uh, verschillende ritme hadden. Werd die site in 24 uur dus wel een keer of 10, 12 uh, geüpdate. En uh, dat liep als een trein. En waar schreef je dan over? Wat, wat... Alleen maar over de, de, de gekkigheid die je tegenkwam. En uh, uiteindelijk begonnen daar ook wel eigen niches te ontstaan op die site. Uh, de, de nieuwe economie begon op te komen met de bijbehorende bla bla. Je had het bedrijf New Economy van uh, Maurice de Hond. Je had uh, World Online, ging naar de beurs van uh, Nina Brink. En in de kiel zocht daarvan uh, veel... Uh, Snelle boys die ook geld roken. En rare bedrijfjes begonnen. Maar meestal geen enkele visie achter zat. En dat soort dingen aan de kaak stellen. En op een leuke manier belachelijk maken. Dat werd wel een, een, een kernpunt van die site. Gewoon pret hebben over, pret over hebben, de circus. Ja. ja. Plezier maken. Ja. We nemen een flinke stap vooruit in de tijd. Want, want dit is het uh, personage dat jij absoluut niet bent. In, in je nieuwe boek. Maar... Jij ja, had Jan de Vries kunnen zijn als alles net iets anders was gelopen. Uh, ja, of een van de andere twee, dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Alle personages hebben iets van, van jouzelf. Ik heb mezelf geprobeerd ongeveer uh, gelijk te verdelen over alle drie. Uh, dat is redelijk gelukt, denk ik. Hoewel ik nog het minst op Jan de Vries zelf lijkt, volgens mij. Want dat zijn mensen, mensen. Dat ja, ben jij niet. Nee, dat ben ik niet. En hij, is ook nog hij heeft een positieve grondhouding. wat het leven betreft. Dat, dat, heb je jezelf uh, ook, nog uh, dat heb ik, heb ik ook nog niet op kunnen betrappen? Ik heb hem ook nog niet op kunnen betrappen. Maar uh, dat was voor mij een uitdaging. zoals dat heet. om, uh, om je om, te verplaatsen. Om je daarin te iemand. verplaatsen. Ja. Wil je het, het, het begin van het boek voordragen? Want, ja. want, want, want het, het lijkt mij wel leuk als mensen. ook een beetje de, de, de humor en de toon en de, de snedigheid van, jou, van jouw schrijven. Doorkrijgen. Dit is dus inderdaad uh, het begin van het begin. Gewoon hoofdstuk 0, bladzijde 7. En uh, ja, het begint, zoals het hoort, met de hoofdpersoon die uh, zichzelf uh, bekijkt. Uh, vijf weken voor zijn 51 ste verjaardag stond Jan de Vries naakt voor de spiegel in zijn badkamer... en wat hij zag beviel hem niet. Ik ben een oude olifant, dacht hij... Een oude, vermoeide olifant die niet meer in staat is te vluchten... als de stropers komen met hun jachtgeweren. Dik, traag en gerimpeld, dat ben ik. Hij ging dichter bij de wasbak staan. Zijn haar was de laatste paar jaar flink uitgedund... en nu het in de slaapstand op zijn hoofd plakte... in twee helften met een brede, gladde baan in het midden... zag Jan dat hij op Eddie Poelman begon te lijken... de voetbalcommentator uit de jaren tachtig... Jan zette zijn beste Eddie Poemans stem op en zei... een lucky, maar wat geeft het? Hij dacht aan hoe hij op 26 juni 1988 op een brug... over een Amsterdamse gracht had gestaan met zijn vrienden van toen... drinkend en lachend en wachtend op de rondvaartboot met het Nederlands elftal... dat de dag ervoor Europees kampioen was geworden. Toen er een boot voorbij voer met tv-presentator Karel van der Graver op, hadden alle feestvierers op de brug spontaan: Hij heeft een kale kop gezongen op de melodie van Tarara Boemdier. Ruim 28 jaar later had Jan echter zelf een bijna kale kop, en onder de Haaggrens was het ook niet echt Tarara Boemdier meer. De groeven op zijn voorhoofd, die tot een paar jaar geleden in de loop van de ochtend altijd weer verdwenen, zaten er tegenwoordig permanent en leken elke dag een stukje breder en dieper te worden, alsof ze s'nachts werden uitgegraven door kleine mijnwerkertjes met kleine pikhouwieltjes en kleine transistorradiootjes waaruit kleine hitjes klonken. Uit zijn linkeroor groeiden drie dikke haren. Eentje was zo lang dat Jan vreesde dat er straks tijdens de eerste lentedagen een zoemende hommel op zou landen. Hij maakte een mentale notitie, oor haar knipper kopen. Jan vreef de slaap uit zijn ooghoeken en keek zichzelf aan. Er zaten wallen onder zijn ogen. De grootste en dikste van de twee deed Jan denken aan de verkeersdrempel... op de drukke weg vlakbij zijn huis. De verkeersdrempel waar hij vorige maand over was gestruikeld. Toen hij met zijn leesbril nog op, rennend de straat overstak... om vlak voor de buslichting een brief aan zijn pensioenfonds te posten. De blauwe plekken op zijn linkerknie waren nog steeds niet verdwenen, alleen maar verkleurd naar een ander soort blauw. Hij deed een paar stappen naar achteren, waardoor nu de voorkant van zijn lichaam door het licht van de plafondlamp werd beschenen. tegen de achtergrond van het douchegordijn met rooilichte steenmotief viel het jan pas goed op hoe vaal zijn huid was. Was het vaal roze, vaal beige of vaal terracotta? Hij dacht, als ik in een verfwinkel op mijn huid zou wijzen... en zou zeggen, deze kleur wil ik graag voor mijn schutting... zou de verkoper aankomen zetten met een blik histor bijna dood. Histor bijna dood. En zo zitten we in het boek van iemand die oud wordt... en nog één een keer een, uh, een groot moment wil beleven. Later in het boek Dan, uh, hangt zijn carrière af van de stagiaire. Die mag beslissen over zijn lot... Het is een, een werkomgeving waarin niemand hem nog begrijpt. Omdat hij een dagje ouder wordt en jongere collega's hem aan alle kanten inhalen. Links, rechts, onder, boven. En dan komt hij eigenlijk bij zijn grote passie, die muziek. Hij wil nog één keer een dansavond organiseren. Ja, een dansavond voor 45-plussers. En uh, nou ja, hij krijgt dat lumineus idee op een uh, feest aan het begin van het boek. Bij zijn uh, perfecte buren, Thomas en Fleur. En uh, dan besluiten ze met een aantal buurmannen in de keuken onder invloed van uh, flink wat uh, IPA's uh, om zo'n avond te gaan organiseren in het plaatselijke uh, cultuurcentrum De Muze. En zoals het gaat dan uh, na zo'n avond neemt ineens de animo behoorlijk af. Dus uiteindelijk uh, moet Jan het gewoon met zijn uh, vaste dj-maat Chris uh, organiseren. Die eigenlijk schrijver is en op een dag hoopt door te breken. Ja, ja schrijver wil worden. Hij werkt op het archief van, van de gemeente. Maar hij werkt al jaren als uh, debuutroman. Dat vond ik al een heel mooi gegeven. Omdat dat ik meerdere schrijvers ken die op die manier zijn gedebuteerd. Door ergens een baantje te nemen, liefst in publieke dienst... Waar, waar het niemand kan schelen dat je eigenlijk aan een boek werkt. Ja, helaas is het boek van Chris nog niet van uh, dusdanig niveau... Uh dat je mag hopen op uh, snelle doorbraak. Ik heb ook drie, uh, drie hoofdstukken van het boek erin opgenomen. En uh, ja, als je dat leest... dan uh, krijg je vanzelf uh, medelijden met Chris, denk ik. Maar hij doet tenminste zijn best. Wat, wat, je, wat je heel leuk doet... is, is wisselen in bepaalde uh, taalgebruiken. Zo, zo schrijf je ook hoofdstukken van het boek alvast op hierin. Mm -hmm. Je, je hele interviews uit Volkskant Magazine... met uh, veel depressieve actrices... Ja. En, en elke keer weet je dat taalgebruik precies te vatten. Nou, uh, bedankt. Ja, ik doe dat wat is ik kan. een compliment. Maar, uh, maar, dat, maar je hebt een, enorm gevoel, voor, een enorm gevoel voor, voor taalclichés die een soort herkenbaarheid uh, in zich dragen. Ja. Nou ja, ik lees zelf ook uh, dolgraag uh, interviews... met depressieve jonge actrices in het Volkswagen Magazine. Dus na een uh, stuk of 10, 15 begin je er wel uh, enige... Uh, patronen in te ontdekken. Ook in de, in de stijl waarin zo'n interview altijd is opgeschreven. Maar ik vind dat ook leuk... om dat dan uh, proberen... zo goed mogelijk uh, na te doen. Om precies te weten waar het aan ligt inderdaad. Waar dan je zo'n interview kunt herkennen. En hetzelfde geldt voor... Uh, wat zit er nog meer in? Een, een artikeltje uit de lokale krant. Dat heeft ook zijn eigen. Uh, een recensie is dat van dus van, van de dansavond die uiteindelijk gaat plaatsvinden. Artikeltjes in de lokale krant hebben ook zo hun eigen stilistische uh, eigenaardigheden. Recensies die, die, die, die komen langs, tv-programma's. En eigenlijk overal weet je precies de taal te vatten. Precies zoals zoiets zou gaan, of, of uh, ja, hoe, hoe zoiets eigenlijk meestal gewoon gaat. Mm -hmm. Bestudeer je dat dan actief? Ga je, ga je dat dan ook terugspoelen of, of teruglezen... en dan precies kijken waar dat zit? Nou, ik denk dat ik er altijd wel op let. Als je uh, toch al de hele dag met taal bezig bent... dan uh, bestudeer je dat automatisch, denk ik. Net als wanneer je als muzikant naar een concert gaat... dan. Aan de ene kant sta je gewoon uh, naar het concert te kijken als iedereen. Maar aan de andere kant denk je ook van... Hé, interessant, die gitarist pakt hier even de Amineur op de vijfde fret... in plaats van op de eerste. Dat is een thema dat in je vorige boek ook veel langskwam. De, de, de muziek, hoe je daarnaar kan luisteren. Ja. Of, je dat, of je dat helemaal muzikaal moet doen of, uh, of, of anderszins. Laten we luisteren naar iets dat jij trouwens zelf als muzikant uh, hebt gemaakt. Een, een uh, fragment hebben we daarvan. Van iemand die ik niet ken. Een verjaardag bezoeken van iemand die ik wel ken. Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat zwaar. Ik vind dat lastig. Vindt u dat raar? Wat was dit? Hoe heet dit uh, nummer? Dit uh, werkje heette uh, De Ballade van de Part-time Autist... van mijn uh, band Henk van Nazareth. De part-time autist, dat ben je dan zelf in dit geval? Uh, ja. Je bent ook part-time levensgenieter? Ja, dat is uh, moeilijk te combineren, maar het, het, het lukt me toch iedere keer weer. Maar je gebruikt die term wel vaker over jezelf, part-time autist. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, dat uh, slaat op hoe mijn... Hoe mijn uh, hoe ik mijn leven uh, leid volgens vaste uh, patronen. En er uh, moet vooral ook niet te veel veranderen. Als ik naar de supermarkt ga met, met, met mijn recept voor die avond wat ik ga koken... en er is een, een ingrediënt niet voorhandig dan uh, kun je mij op de beveiligingscamera zo'n half uur verdwaas zien rondlopen. Op en dan ga ik steeds weer terug. Of het blikje tomatenpuree er nu wel is... En dan is hij er niet en dan loop ik weer door. Dat is in je eerste boek, hè? Dan gaat het over pindakaas. Ja, en dan kom ik uiteindelijk thuis met, een, met zes kiwis en twee uien... en een zak aardappels. Maar ook bijvoorbeeld als de pindakaas gewijzigd is van recept. Dat hij, ja, dat hij een gele dop dat heeft. Daar hou ik ook helemaal niet van, nee. En dat ze er korreltjes in laten zitten. Maar je producten die van, van recept wijzigen, dat... Uh, nee... Er is één anekdote over jouzelf als kind, dat je, dat je ouders je, uh, op vakantie gingen en dat jij liever thuis bleef met de oppas. Nou ja, liever thuis bleef, dat, uh, hier heb ik over geschreven in een, uh, in een artikel voor de Panorama. Een pamflet was het zelfs, volgens mijn chef. Uh, inderdaad, mijn ouders, uh, ik ben opgegroeid op een boerderij. En mijn ouders gingen één keer per jaar dus een weekje hooguit op vakantie. Want boeren gaan eigenlijk niet op vakantie. Dat kan ook niet zo goed. Dat kan ook niet zo goed. Dat is ook veel te veel geregeld. Maar ze, lieten, ze gingen met een bevriend stel op vakantie. En ze lieten de kinderen thuis. En er kwam een oppas, zus van mijn moeder. En een bedrijfshulp om de boerderijen draaiende te houden. En zo ben ik dus in mijn jeugd al uh, nooit op vakantie geweest. Dus het is een beetje de vraag wat, dan, uh, wat de kip en het ei is in deze. Maar je vond het eigenlijk wel lekker? Ik, uh, vond, het, uh, ik vond het helemaal niet zo erg, nee, inderdaad. Uh, als ik dit nu aan mensen vertel... Uh, dan, dan willen ze de, de, de kindertelefoon bellen... met terugwerkende kracht. Al oh, Wat zielig. En. Wat zielig, maar uh, ik vond het helemaal niet erg. En zo heb ik uh, in ieder geval nooit... Uh, de, de vaardigheid ontwikkeld om op vakantie te gaan. Maar toen ik ouder werd, laten we zeggen 15, 16... de leeftijd waarop normale mensen zelf alleen op vakantie willen... met een tentje naar Tschelling, die uh, aanvechting heb ik ook al nooit gehad. Heb je het wel ooit gedaan, kamperen? Kamperen heb ik één keer gedaan, ja, oh nee, wel vaker. Maar die heb ik verdrongen wegens... Uh, Verregaande trauma's. Want dat is al helemaal. Vakantie gaan op zich is al een belachelijk concept. Maar kamperen is helemaal. Uh, het is dan zeg maar. Uh, een beetje uh, ja, de Tweede Wereldoorlog onder het op vakantie gaan. Dat is niet te doen. Een soort zelfgekozen armoede is. Ja. Uh, en dan ook nog niet eens leuke armoede. Maar. Uh, ik heb eens op een camping in het Bois de Boulogne gestaan. Bij Parijs. Bij Parijs. Dat was ook al heel raadselachtig. Hoe ik daar terecht kwam. Die camping was ook volledig van grind. Dat was... Uh... Oh, dat slaapt niet zo lekker. Nee, dat slaapt helemaal niet lekker. En toen ik wakker werd, had het geregend... en dreef mijn luchtbed in een uh, plas water. En al mijn kleren dreven er zo omheen. En uh, dat was geen feest. Nou, later ben ik nog een paar keer... Uh, met uh, het vliegtuig op vakantie geweest... naar uh, diverse Europese hoofdsteden... Maar uh, het is er ook altijd zo druk, hè? In Roma was ik 2 miljoen toeristen. Dat, uh, nou, daar liep ik dan achteraan langs, uh, langs die bezienswaardigheden. Maar ja, die kan ik thuis ook allemaal op uh, TV zien, uh, mijn National Geographic Channel. Het is, het is wel mooi. In, in, in beide boeken is dat een soort terugkerend gegeven. Dat de, ja. Iedereen die is, die is aan het opscheppen op social media over wat voor fantastisch leven ze leiden. Wat voor mooie reizen ze maken. Wat voor plekken ze allemaal niet zien. En jouw personages die willen die dat helemaal niet. Maar daarmee steek je met, met je boeken ook een beetje de draak ermee. Een beetje wel, ja. Hoewel, je, je biedt een soort alternatief, maar op een heel vrolijke manier. ja. Dat klopt wel, vooral in het eerste boek. Het tweede boek, uh, Jan de Vries zelf, die houdt nog wel van vakantie. Maar inderdaad, Nathalie, die is, uh, zijn vriendin, die uh, is bijvoorbeeld helemaal klaar met haar, met haar eigen social media. En die begint gewoon uh, foto's te posten op haar Instagram van uh, een, uh, een half rotte jas in de struiken. Of uh, met, met de hashtag uh, Paris Fashion Week of uh, een overreden rat. Met de hashtag uh, super cute En zo raakt ze binnen no time al haar followers kwijt. Maar ze voelt zich daar wel een stuk beter bij. Het is een soort bevrijding voor haar. Uh, nee? ja. Wie heeft eigenlijk het bedrijf van je jou, van ouders overgenomen? Uh, mijn oudere broer die, uh, is nu uh, boer geworden daar. En daarbij werd een, een, een toekomst voor jou afgesneden, of had je die Nou, die zat er nog? al nooit in ook. Ik had daar in mijn jeugd uh, geen belangstelling voor om uh, het bedrijf over te nemen. En uh, ik had überhaupt uh, weinig belangstelling voor het boerenbedrijf aan, aan zich. Wat uh, uh, kwam natuurlijk ook omdat dat voor mij de normale omgeving was, nu ik uh, dus al uh, sinds mijn achttiende in de grote stad woon. Valt het me pas op, vooral de laatste jaren, nu mijn broer kinderen heeft. En dan kom ik weer op die boerderij. Uh, hoe ze daar opgroeien in een soort uh, paradijs. Zonder uh, dashboardlicht weliswaar. Maar, uh, dat, uh, maar dat had ik toen niet door. Want dat was gewoon mijn, uh, mijn hele wereld, als je op het platteland opgroeit. Het zou wel bij je passen, denk ik, de regelmaat. Ja, ik zou er nu wel, uh, wel graag een tweede huisje willen hebben. Maar ik kan mijn eerste huisje al nauwelijks betalen. Dus dat is nog even toekomstmuziek. Wellicht, wellicht ja. gebeurt het ooit. Je had weinig interesses in het algemeen. Uh, bedoel, je, je was niet een bevlogen student of, of een nee. ambitieuze jongeman. Dat, dat kan je toch allemaal eigenlijk niet zeggen. Muziek is wel altijd belangrijk voor je geweest. komt ook heel veel voor in je, in je boeken. En de literatuur, ik denk, ik denk dat je wel een, echt een liefhebber van, uh, van het geschreven woord bent. Ja, dat uh, ben ik pas. Ik ben wel een laadbloeier op ongeveer alle gebieden in het leven. En uh, op de middelbare school word je toch, uh, vakkundig, uh, uh, krijg je vakkundig een haat uh, opgebouwd tegen literatuur in het algemeen. Want wat je daar uh, moet lezen, dat. Uh, kijk, het hoeft niet allemaal wel hip te zijn, maar al die 17e-eeuwse standaardwerken, dat sluit uh, niet erg aan bij de leefwereld van een uh, jongen van 15, 16 of meisje. Daar is nu een hele levendige discussie over gaande in de kranten. Met ja, om ze te hertalen, de klassiekers. Ja, of ze helemaal weg te laten. Oh, ja. en dan aan de ene kant was het Christian Weids, de schrijver. Die zei, hou er toch mee op. En dan waren er waren weer andere mensen verbolgen over dat hij dat had durven zeggen. Maar ja. het is natuurlijk niet waar, wat je zoekt als je zestien bent. Nee, ik niet in ieder geval. Maar dat kwam ook omdat ik nog zelf nog heel kinderlijk was. En uh, ik speelde nog met Lego op mijn vijftiende. Ondertussen krijg je de middelbare school... dan uh, Van de Koele het des Doods uh, voor je kiezen. De, ik kan me ook nog herinneren, de avonden... Dat ging ik dan maar lezen voor mijn lijst, want dat, uh, dat deed iedereen. En dat vond ik toen het slechtste boek aller tijden. En toen ik het tien jaar later weer las, vond ik het het beste boek aller tijden. Er zijn wel mensen, ik heb het hier wel met uh, tijdgenoten over gehad... die, die op hun zestiende al uh, Kafka lazen en zo. En die, die vonden dat allemaal wel prima, wat ze op de middelbare school kregen. Maar ik denk voor de meeste mensen, uh, kinderen, leerlingen is het allemaal, uh, werkt het aanverrechts... tenzij je misschien een hele bevlogen leraar hebt... die het een beetje kan vertalen naar het nu. Wij moesten voor Engels bio-wolf lezen. Ja, dat dat is... heb ik ook nooit begrepen. Nee, dat is ook geen doen op die leeftijd. zo nee. al die dingen, alle goede literatuur gaat over... Uh, uh, verval en dood en uh, andere ellende. En daar ben je op je zestien, als het goed is, totaal niet meer bezig. Met de dood? Nee, in ieder geval niet, nee. Dood is iets voor leraren dan. Ja, zo stonden de meesten er ook bij. En... Uh, Daarom vonden zij het waarschijnlijk wel goede literatuur. En dat was het ook. Maar ik weet verder ook niet hoe je dat uh, op moet lossen. Of je op je zestiende alleen maar... Uh, uh, folders van, van de Blokker uh, moet gaan lezen. Maar er moet eerst een tussenweg te vinden zijn. Lijkt me wel. Wat, wat ja. was het moment dat, dat literatuur als lezer wel belangrijk voor je werd? Nou, uh, na de middelbare school heb ik denk ik een paar jaar ongeveer uh, bijna niks gelezen. En toen, uh, zo halverwege mijn studententijd... Toen begon het wel weer. En uh, wat was het toen, mode? Uh, ik, oh ja, ik kreeg uh, mijn eerste boek van een studiegenoot. Zijn er kanalen in Aalst? In de Oivar Pocket. En dat was wel een uh, eye-opener, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Want uh, ja, ik wist helemaal niet dat, uh, ja, uh, dat je, dat je uh, ook een boek kon schrijven... waarin het personage 200 pagina's in het café zat te ouweren. Dat was precies mijn leven op dat moment. Dus uh, dat uh, stond me wel aan. Ik vind jullie ook wel verwant. Ik, ik weet ook dat jij, dat jij een kalender uh, met, met Brusselmans verhalen ja, hebt samen, er, samengesteld. Uh, ja. dus, dus, dus, je, dus je waardeert hem. Hij waardeert jou ook. Want, want hij heeft uh, aardige dingen over je vorige boek gezegd. Maar ik vind jullie wel verwant. In, in, in de snelheid, in, in het soort humor dat erin zit. Ja, ja, de alleen, rouwheid. Uh, dat, dat klopt zeker. Alleen schrijft hij wat uh, sneller dan ik. Hij vier per jaar en jij... Uh... Drie, drie in één jaar. In drie. Nee, andersom één in drie jaar. Nou ja, dat ja, tempo. Doet, uh, twee per jaar, geloof ik. Maar het schijnt dat hij er eigenlijk wel vier per jaar uh, kan uitbrengen. Maar dat mag niet van de firma Prometheus, geloof ik. Dan zie je je eigen markt. Ja. Maar qua thematiek en uh, trouwens ook levenswijze... Is er, uh, is er zeker veel overeenkomst. Met andere schrijvers zie ik dat ook wel. Hoewel Bij Beck, bijvoorbeeld. Hoewel dat het natuurlijk wat serieuzer is... Ja. Wat nou, misschien dat, wat zwaarder, wat minder de lichte toets... maar het, het soort personages zijn wel verwant. Mm -hmm. Daar uh, heb ik inderdaad ook alles van uh, in de kast staan. En ook nog gelezen. Dat is al een tweede. Ik wilde zelfs mijn eerste boek uh, ja. volledig modelleren... naar uh, de eerste van Beck, naar De Wereld als Markt en Strijd. En dat is op de eerste zin uh, volledig mislukt. Want... Uh, Blijkbaar, uh, ik, heb nog eens, uh, ik heb zijn boeken er nog eens op nageslagen. Maar hij heeft in, in zes, zeven romans geen, geen enkel grapje staan. Maar toch, uh, toch is hij humoristisch. Toch, ook. toch op zo'n bepaalde manier wel. Maar uh, een vriend van mij zei al: nadat hij net dit boek, uh, Tweede Paradijs bij Dashboard Licht, had uitgelezen. Dat ik nu mijn derde boek moest schrijven zonder één grapje erin. Maar dat is niet te doen voor mij. Het, het zou niet lukken, die grappen die komen gewoon. Die komen vanzelf en het is ook mijn stijl. om, uh, Want eigenlijk, uh, beide boeken zijn eigenlijk uh, heel treurig. Ze gaan allebei over uh, verval en dood. Maar uh, om dat dan uh, 230 pagina's kaal op te schrijven... dat zou uh, volgens mij uh, averechts werken. Dus uh, vandaar deze vorm die ik heb. Jouw personages. De, daar zit hem de vergelijking met de Wedde Beck in, maar ook met, met heel veel andere uh, grote, belangrijke literatuur. Dat, dat, is, dat is zijn mensen die, die, die vastlopen. Die gewoon ineens die afgrond inkijken en zien dat, dat het bestaan ze niets meer te bieden heeft. Ja. Dat, ze, dat ze iets moeten gaan vinden om, om het te overwinnen. Dat ze die strijd aan moeten gaan. Ja, of, of zich daarbij neerleggen op een bepaalde manier. Dat kan ook nog. Dat gebeurt in boek 1 uh, wel een beetje. En in boek 2 uh, zie je echt wel uh, vooral de hoofdpersoon Jan de Vries... die uh, duidelijk een, een, een, een streef heeft om nog iets van zijn leven te gaan maken... om het naar een hoger plan te tillen. Wat ook een beetje uh, ingegeven wordt, uh, wordt gaandeweg wel duikt... door ook nog een, een, een ongezonde zucht naar wat, naar wat roem. Hij wil ook uh, populair gevonden worden... in het culturele leven van zijn, uh, van zijn stad... En dat denkt hij door middel van die dansavond uh, mede te kunnen bereiken. In het eerste boek ondergaat eigenlijk het personage bar weinig ontwikkeling. Ja. Maar de wereld die, die, die botst maar op die deur om hem, om, hem, om hem eruit te halen. Maar die jongen die denkt gewoon: laat me nou, dit is prima. Ja, dat heb ik ook expres gedaan. Omdat uh, het voordeel is als je laat debuteert. Bij uh, boek 1 was ik, uh, even denken, uh, 44. Dan heb je al uh, veel gelezen en uh, ik had me ook eens verdiept in... Uh, want ik wilde wel een boek schrijven, maar ik wist niet hoe. Dus uh, nou, dan kun je op het internet allemaal hele interessante dingen vinden. Hoe schrijf je een boek? En er uh, uh, staat dus altijd in dat soort uh, handleidingen... dat de hoofdpersoon een ontwikkeling moet doormaken. Ja, dat is, dat is en een soort een regel. Er moet een conflict zijn. Uh, hij moet iets willen en dat kan hij niet krijgen. Dus omdat... Uh, toen dacht ik dat ik dat allebei dan niet gaan doen. En uh, de hoofdpersoon maakt dus geen enkele ontwikkeling door in mijn uh, eerste boek. Hij wil niks, dus er is ook geen obstakel. En nou ja, uiteindelijk wil hij wel, uiteindelijk, wel uiteindelijk, iets. Uh, ja, ben het rustig hij wil niet. worden, wil hij, maar hij, wil, hij wil niet iets, uh, iets bereiken of iets maken. Maar, maar niets willen is ook iets willen. Dat is ja, dus zo kun je het ook het ja. Deze man is eerzuchtig. Deze personages zijn allemaal ergens wel eerzuchtig. Ja. hebben allemaal wel het verlangen om. om de wereld ingekatapulteerd te worden. Ja, en om meer gezien te worden ook, denk ik. Is dat inmiddels ook iets dat, dat in je eigen leven aan de hand is? Nee, nee ik Wordt word nog steeds, steeds niet. het liefst met rust gelaten. Maar je bent schrijver en een schrijver wil gelezen worden. Ja. Dat wel, ja. Dat is een, een, een, een duivelse paradox die, uh, die, die je daar dan meemaakt. Ja, maar... Uh, ja, dus... Uh, dat houdt in dat je af en toe uh, moet opdraven uh, in uh, de media. En uh, er schijnen schrijvers te zijn die dat het leukste gedeelte van het werk vinden. Die zouden zelfs liever het boekenschrijven geheel achterwege laten. En alleen maar interviews doen. Maar bij mij is het meer andersom. Herken je het, het andere thema van de, van de man die ouder wordt? En, en die geleidelijk aan nou ja, nieuwe generaties ziet die... die, die andere dingen doen en, en merkt dat zijn referentiekader die door iedereen begrepen wordt? Ja, dat begin ik nu wel te herkennen. Ik ben nu 46 de hoofdpersoon. Jan de Vries is uh, 50 en 51 in het boek. Dus die loopt nog vijf jaar voor op mij, wat uh, die afdaling betreft. Maar dat, dat uh, gaat wel steeds sneller de laatste jaren. Je merkt het in de, in de muziek. Ik schrijf ook uh, alle stukjes voor de, voor de website van Tivoli Vredenburg. Van alle bands die uh, komen. En uh, de, tot een jaar of vier, uh, vijf geleden... deed ik ook nog alle dance-acts die, uh, die kwamen. Maar uh, daar ben ik inmiddels op eigen verzoek ook mede wel, wel van afgehaald. Want dat, uh, je wist gewoon niet meer waar ik, het over ik, ik ging. Ik wist niet eens met welk genre het was. Dus dan begin je laten staan dat ik de artiest kende. Dat heb ik met de popmuziek gelukkig nog niet. Maar... Uh, uh, daarin merk je het wel, uh, wel, wel, wel snel. Andersom gebruik je veel referenties die, die, die voor iemand van jou, en dus ook mijn generatie herkenbaar zijn, maar waarvan, waarvan nou ja, jongere lezers misschien niet meer weten wat het is. Nee, of nooit geweten hebben. Het boek zit er allemaal vol met uh, verwijzingen naar de jaren 70 en 80. En uh, niet iedereen zal nee. meer weten wie, uh, wie Chef van Oekel is. Nou ja, mensen onder de zal het zijn 40 weten dat, denk ik, überhaupt niet. En uh, wie Pieter Bambergen of uh, uh, René van Voor is... alias het duo The Mounties... dat zal ook bij uh, weinig uh, 40 minus een, een bel rinkelen. Maar uh, voor iedereen boven de 40 plus is het een uh, feest van herkenning. Je, je gaat ook veel over, over muziek uh, uitweiden. In het, in het eerste boek was dat komisch, een, een man die dan... Arrow Classic Rock, een sender die, die permanent aanstaat. Want geen verrassingen. Mm -hmm. Uiteindelijk een, een, een mail stuurt. Nou, ik heb zulke bijzondere muziek ontdekt via jullie site. Dat het ja. liedje van laatst, hoe heet dat? Hotel California met ja. die meerstemmige gitaarsolo. Wat een ontdekking. Ja. Bohemian Rhapsody. Nou, ik, ik had er nog nooit van gehoord. kunt u meer van die verrassingen draaien vond ik ontzettend geestig. Ja, de hoofdpersoon die, uh, die vermaakt zichzelf ook een beetje... met het sturen van dat soort berichten. Naar, uh, uh, uh, of de krant, uh, uh, of Aero Classic Rock inderdaad. Hij stuurt veel mailtjes uh, de, de maatschappij in. Wat dat betreft uh, werd ik erop gewezen... dat het een beetje leek op uh, meneer Foppen van uh, Wim de Bee. Meneer Foppen al, en het gedoe uh, Ja, al is dat weer een referentie naar uh, de jaren 70 en 80. In dit, uh, in dit boek zijn het... Uh, zijn het de hits die hij wil gaan draaien? Er zit ook een, een, een playlist bij het, uh, ja. bij het, bij het boek dan is er bijvoorbeeld een, een ingekorte versie die hij heeft gemaakt... van Paradise by the Dashboard Light voor ouderen... die nog één keer helemaal los willen gaan... Ja. maar niet meer de conditie hebben voor het hele liedje. Nee, hij, was op, uh, uh, hij draait ook op bruiloft, Jan de Vries. En daar was hij erachter gekomen dat diverse mensen kramp in hun uh, kuiten kregen... bij de volledige versie van uh, Paradise by the Dashboard Light. Dus heeft hij besloten om daar inderdaad een, een kortere versie van te gaan maken... op zijn computer... En hij heeft dezelfde software gedownload die Martin Garrix ook gebruikt. En daar gaat hij mee aan de slag. En zo lukt het hem om een, om een aardige versie van 3 minuten 35 te maken. Er zijn heel veel van dat soort dansavonden. Ik, ik ging googelen toen, toen ik je boek uit had. Ging eens kijken van hoe, hoeveel dansavonden voor 45-plussers zijn er. Nou, het wordt, het wordt niet vaak zo genoemd. Nee, maar ze geven je... er een, een, een, een, een wat bruisender titel aan. In mijn boek en, maar het, jong belegen. Maar, het, uh... het, het, zijn, het zijn er ontzettend veel. Er zijn ja. heel veel mensen die uitgaan om, om hun leeftijdsgenoten te zien... en de muziek van hun jeugd nog een keer te luisteren. Ja, en uh, uh, ook nog om te kijken uh, uh, of ze nog een beetje in de markt liggen. Dat speelt ook nog wel eens mee. Als ze tenminste niet netjes getrouwd zijn. Hoewel, dan kun je ook nog steeds kijken of je in de markt ligt. Maar het is, het is wonderlijk dat je dan altijd maar die muziek... uit je jeugd wil, wil blijven horen. Ja, maar ik heb daar laatst een onderzoek over gelezen... gebaseerd op de data van Spotify. Is dat je na je 33ste... hoef je eigenlijk geen nieuwe muziek meer te horen. Dan ben je klaar. Dus ze hadden gezien in de data dat je tot, tot die leeftijd... steeds weer nieuwe bands gaat luisteren. En daarna denk je van, nou, het is mooi, je kent de muziek wel. En dan blijf je bij uh, je eigen oude helden. En uh, dat is toch uh, ook droevig? Komt dat kan je droevig vinden, maar zo is het leven. Komt, komt dat omdat het, het brein uitdroogt? Dat, dat het niet meer zo snel nieuwe verbindingjes aan kan leggen? Mm, ja, of het, ook, het brein vindt het ook niet meer nodig, denk ik. Er liggen al genoeg verbindings. Als je al de alle, de alle Led Zeppelin en Steely Dan en Bruce Springsteen in de kast hebt staan. Dan denk je van, ik ken wel genoeg muziek. Ja, daar kan me ook wel weer iets bij voorstellen. Ja. Je noemt nou wel een paar dingen dat ik denk, nou ja... Nou moet dat nou, maar... Daar, daar kan je wel een heel leven misschien opteren, toch? Ja, sommige mensen wel. Het wordt natuurlijk ook dodelijk vermoeiend om elke keer uh, nieuwe muziek te ontdekken. De hele reden dat ik dit tweede boek geschreven heb, is uh, een column van... Uh, Mezelf een jaar of uh, twee geleden in de Playboy, waarin ik uh, na begon te denken over hoe mijn midlife crisis eruit zou gaan zien. En toen stelde ik me voor dat ik dan een, een 19-jarige vriendin had en dat ik dan met haar mee moest naar een technoavond in een gekraakt bankgebouw. En dat je dan met haar vriendinnen staat te praten en dat je dan dingen gaat zeggen van zitten jullie ook op MySpace en zo? En dan heb je de nieuwe cd van Skunk en Nancy al gehoord? En toen dacht ik, het is ook gewoon de loop der dingen... dat je na je 33ste geen nieuwe muziek meer wil horen. Want dan uh, hè, ben je al aan het afbouwen. Je bent al aan het afbouwen, ja. Oh. Maar een midlife crisis voor jou, ja, wat, wat zou je moeten doen? Ik bedoel, er, er is weinig leven om, om aan te ontspringen. Omdat... Ja, ik wou het zeggen, misschien krijg ik een omgekeerde midlifecrisis. Dat ik spijt heb dat ik nooit een, een, uh, op het archief van de gemeente heb gewerkt. Zo klinkt je niet. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nou ja, we zullen het zien. De, de, de strijd tegen dood en verval en, en de zinloosheid van het bestaan... Waar, waar goede literatuur over gaat, dat zei je thans net zelf. Is dat, is dat eigenlijk iets waar je, waar je jezelf mee bezig gaat? Ja, 24 uur per dag. Daarom heb ik ook geen tijd voor een vaste baan natuurlijk. Maar uh, die vind je nog een beetje in uh, de thema's van, uh, van dit programma... in de kunst. En anders op de bodem van je glaswitte trappist. En uh, ja daar moeten we het dan maar mee doen... Mooier wordt het niet. Uh, nee, beter wordt het niet. Daarom. Dus ik is eigenlijk, eigenlijk heb je het dan alleen maar over troost. Je hebt het niet over werkelijke vervulling. Of over werkelijke nou ontsnappen. ja, uh, vervulling leidt ook weer tot troost. Maar uh, ontsnapping uh, is niet echt mogelijk natuurlijk. Maar uh, als je een boek aan het schrijven bent... dan uh, ben je ook wel even... Uh, die elf maanden is toch wel... Uh, dat uh, geeft ook een zekere zin aan het bestaan... Ik vind eigenlijk dat je, dat je het geweldig doet. Ik bedoel, nee, je doe zeggen, ik kan. Je, te, je staat buiten de, de samenleving, maar je, je, houdt je, je houdt je broek op. En het lukt je toch elke keer, zij het nipt om die huur te betalen. Ja, maar hij werd weer verhoogd boeken. met 1,3 procent. Dus het wordt de uh, The struggle is real, wil ik maar zeggen. Het valt allemaal niet mee. Maar je, je, je leeft het leven zoals je het zelf voor ogen hebt. Dat wel. Ja, stel je voor, zeg, dat ik dat ook nog niet eens zou doen. Dan uh, zou je er toch helemaal niet volhouden. Laten we gaan luisteren naar muziek in de tussentijd van Agnes Obel. En het nummer heet uh, Poem of Death. About death. Describe in a poem what you feel concerning death. In the face of death, I'm like an animal, and the animal can die but write nothing. and the life. En zo was dat uh, met het uh, nummer. Poem of Death. Een Boom about death. En het is een uh, tekst van een Deense dichter, Inger Christensen... die ze op muziek heeft uh, gezet. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Robert van Eyden naar aanleiding van zijn boek Paradijs bij het dashboard dashboardlicht. En dat is het uh, leven van Jan de Vries dat hij daarin heeft uh, beschreven. Het is zijn tweede boek. Je noemde jezelf een uh, part-time autist. Iemand die eigenlijk niet van verandering houdt. Je zei, mijn eerste boek was 75% autobiografisch. Iemand die gewoon met rust gelaten wilde worden. En jouw leven had ook zo kunnen zijn. En je vertelde dat, uh, dat je weinig verlichting ziet... maar dat schrijven en het, uh, de bodem van het trappistenbier... dat dat toch mooie oplossingen zijn voor dat uh, probleem. En dat, dat, je, dat je werkelijk gelukkig bent op die momenten... dat je werkt aan dat, aan dat schrijven. Ja, dan wel uh, als het tenminste goed gaat. Want het is elke dag een, uh, een hele tour, zo'n boek schrijven. Even voor de mensen thuis, dat gaat, dat gaat niet vanzelf... Maar uh, ik heb daar natuurlijk, zoals voor alles, een, een systeem voor ontwikkeld. Dus ik had gewoon drie dagen per week uh, vrijgemaakt. En dan uh, haalde ik de stekker uit mijn modem. Dan zette ik mijn oude Nokia uit en deed ik uh, oordopjes in. En dan achter je bureau zitten en Word opstarten. En uh, dan is het vooral de kunst om uh, niet weg te lopen van je bureau... En dan lees je eerst terug wat je de vorige dag hebt geschreven... of de vorige sessie. En dan is het eerst een half uur huilen om hoe slecht het is. En dan ga je dat weer herschrijven. En dan uh, heb je nog een, uh, even een kort rondje lopen. En dan heb je nog een paar uur om uh, weer 1500 nieuwe woorden eruit te rammen. En als dat uh, goed gaat, dan uh, word je daar wel vrolijk van. Alleen lees je het dan de volgende keer weer terug... en was het toch minder goed dan je dacht. Nou, is... is uh, um Schrijf al iets dat aanzet tot, tot een soort, nou ja ik weet niet of je het autisme moet noemen... maar in ieder geval een soort zeer gestructureerde levenshouding... voor rituelen en, ja. en kleine obsessies en, uh, en, en andere bijgeloven. Ja, het is een uh, wisselwerking. Het helpt ook, uh, ik bedoel, uh, als, als uh, gitarist toen ik uh, het vak nog moest leren... Het helpt natuurlijk wel als je zo gek bent... dat je anderhalf uur lang hetzelfde gitaarloopje kunt oefenen met, met plezier. Want dan, daarna heb je hem. Dan, dan, dan heb je hem ook. Maar dat is voor, de, uh, voor sommige mensen een hele opgave... om anderhalf uur hetzelfde gitaarloopje te oefenen. Maar ik vond het altijd wel een aangename bezigheid. En uh, voor de schrijverij uh, moet je ook dat level van, uh, van, van, van fixatie uh, hebben. Soms uh, zit je... Uh, ja, gewoon een uh, uur op één Alinea te zweten. Uh, wat trouwens daarna het beste werkt is nog om gewoon te deleten. En dan zie je gewoon dat die vorige Alinea en die Alinea... daarna perfect op elkaar aansluiten Dat dat de overbodige <lacht> ja, Alinea was. Ja, dat was net altijd de overbodige Alinea. <lacht> Heb je andere rituelen? Moet er muziek aan? Moet de kachel op exact 17,5 nee, graden? Nee, die moet altijd op exact 18,5 inderdaad. En dan... Uh... Uh, heb ik wel een rode vliesjas die mijn hoofdpersoon ook aan heeft in boek 2. Die heb ik er wel bij aan, want dat is wel wat frisjes. En uh, verder inderdaad dezelfde dagen, dezelfde uren. En uh, ik woon alleen, dus uh, ik word verder niet gestoord... als de buren zich tenminste ook rustig houden. Als ze niet een nieuwe badkamerkeuken ja. of entree willen... want dat willen mensen natuurlijk ja. toch en altijd. En dan uh, twee kopjes espresso erbij... Soms drie, las ik in het boek. Dat ja, maar dan krijg ik weer last van mijn maag. Dus dat, dat breekt me meteen lelijk op. En dan spring ik eens een keer uit de band. En dan word ik er meteen voor uh, gestraft door het universum. Dus uh, ik hou het weer bij twee, uh, espresso. Je, je schreef als, als, als blogger heel lang en, en uh, nu schrijf je stukjes in, eigenlijk op, op, op allerlei gelegenheden. Je noemde Tivoli, je schrijft soms voor panorama, soms voor de Playboy, ook soms nog uh, online dingen. Je hebt een tijd ook uh, culinaire recensies uh, gedaan samen ja. met anderen. In, in Utrecht werd de horeca uitgekampt Ja. Op zoek naar. Uh... Dat doen we nog steeds. Iets lagere frequentie dan voorheen. Ik heb zelf al, inderdaad al anderhalf jaar denk ik niks nieuws daarop meer gezet, wegen andere werkzaamheden. Maar uh, dat is ook uh, leuk om te doen met een man of uh, vijf, zes doen we dat. Het leuke aan die... Uh, hoe was het heet het, hè? Ja, maar hoe was het? Ja, een een, een, een ding is een heel moeilijk woord. Het uh, heet geen homoniem, maar mijn eigen site heet maar wat is het. En deze heet maar hoe was het. En daar is een hele mooie term voor. Een, een recensie van een restaurant kan, kan zich zomaar verliezen in... Uh... Een moedervlek van de serveerster of, uh, of in de waterigheid van de mayonaise? Ja, ja die van mij uh, het liefst wel. Ik schrijf het liefst zo min mogelijk over het eten zelf. Omdat interesseert je eigenlijk helemaal niet? Ja, dat interesseert mij wel, maar er maar dat gebeurt, dat gebeurt van alles in zo'n restaurant. Er loopt soms een leuke poes rond. Of uh, de ober uh, komt spontaan aan je tafel en uh, vertellen dat hij zo'n enorme kater heeft. En uh, dan bedoel ik niet die poes, maar een kater van het zuipen van de vorige avond. En dat hij daarom een bepaald gerecht aanraadt, want dat, dat helpt hem ook altijd bij een kater. En dat soort dingen vind ik allemaal veel interessanter dan uh, die saté met friet die je dan op je bord gemieterd krijgt uiteindelijk. Het is wel interessant hoe, hoe in, in dat genre ineens in de loop der jaren steeds leuker geschreven wordt. Van, ja. Vroeger had je mensen die wisten wel veel van eten, maar die, die schreven niet per definitie leuk. Tegenwoordig wordt er in die hoek ja. ook leuk geschreven. Maar bij jou is echt gewoon de aanleiding voor iets... dat misschien wel meteen een kort verhaal had kunnen worden. Of misschien zelfs een hele roman. Dus daar streef ik altijd wel nou ja, om een, een, een roman in een hele recensie uh, te krijgen. Maar uh, dat lukt niet altijd. Maar uh, soms wel. En uh, niet iedereen hanteert die insteek trouwens bij, uh, bij onze recensenten. Maar uh, er zitten uh, wel types bij die dat ook doen. Het is positief getoond. Het, is een heel, het zijn heel vriendelijke stukjes. Maar ja. ik lees tussen de regels wel dat het, dat het niveau van een Nederlandse horeca natuurlijk schrikbarend is. Vooral uh, ja, in Utrecht is het af en toe. Uh, dat krijg je eigenlijk. Het, is het probleem van iedere studentenstad. Dat het, uh, Je blijft gauw hangen in de eetcafé-achtige tenten. Maar de laatste jaren uh, wordt het beter. Wat nog wel altijd moeizaam blijft, is de bediening. Dat. Uh, er zijn vaak studenten die, uh, die daar uh, weinig kaas van gegeten hebben. om het maar in horeca termen te houden. Terwijl ik helemaal geen hoge eisen stel. als je maar gewoon. Uh, trappiste bier hebt. Ja, en, en vriendelijk bent. Dan vind ik het eigenlijk al genoeg. Biervriendelijkheid. en, en eten dat uh, ja. niet, niet al te goor is. Nee. Dat je het maar binnen kan houden. En koffie, dat is ook belangrijk ja, voor zeer je. Ja, zeker. De koffie, daar moet wel uh, aandacht aan besteed worden. Ja, Niet van die lauwe. Uh, Espresso uh, op je tafel. Want uh, ja, daar wordt iedereen verdrietig van. Je, je zei net ter loops iets. Dat, dat vond ik ook wel interessant. Van, ja, vrienden zeggen weleens, probeer het dus zonder humor. Ik probeer dan nu in mijn hoofd als, als lezer de humor weg te denken uit jouw boeken. Maar ja En wat krijg je dan? Uh, dan, dan, dan krijg ik eigenlijk een, een, een heel zwart, een heel duister... Nou ja, nou ja, dat klopt ook. Dat is mijn universum. Maar dat, dat wil ik niet zo uh, koud bij de mensen op het dak gooien. Dus, uh... het, het zou echt een, een naar boek zijn als er geen humor in zat. Ik denk het wel. Maar hey, daar is ook een markt voor. Ik weet alleen niet hoe groot. Maar dat zegt eigenlijk over jou. Dat, dat, dat, dat jouw denken dan misschien ook wel naar, naar geestig nihilistisch en, en, en realistisch over het sombere van, van de wereld is. Nou ja. Maar dat je gelukkig de humor hebt ontdekt. Ja, de Want anders, anders hou je het ook niet vol. Dus uh, deze vorm uh, die ik gekozen heb, lijkt me haast uh, noodzakelijk. Maar toch zou zwaarmoedigheid volgens mij niet, niet echt op de loer liggen bij jou. Nou ja, of wel? Uh, het ligt wel, altijd wel op de loer, maar uh, uh, meestal weet ik het nog redelijk buiten de deur te houden. Maar ik, ik zie jou niet als, als iemand die, die, die toch snel depressief zou worden. Da daar, ben je, daar ben je toch net iets te... Nou ja, iets, iets te hoe moet ik noemen, te, te Vrolijk? Voor. Ja, vrolijk is niet het eerste woord, maar gelaten. Ah. Da daarvoor haal je, haal je net iets te veel je schouders op, denk ik. Ja, maar ja, niet altijd natuurlijk. Bijvoorbeeld uh, als je aan zo'n boek werkt... dat kun je niet gelaten doen... Naar, uh... Daar moet alles in. in zitten. Daar gaat heel veel stress in zitten. Dus uh, ik ben nog steeds niet hersteld. Probeer het niet zelf, uh, wil ik alle luisteraars meegeven. Want uh, het lijkt allemaal glitter en glamour, maar het is uh, keihard werken. En nu komt de zwaarste periode. Je zit nu bij mij ja. in het rost van de nacht. En uh, nou ja, oké, okay, het, het is een vervelend tijdstip, maar verder valt dat nog wel mee. Maar je moet ook naar bibliotheken, naar signiersessies, voorleesavonden, ja. programma's, kranten, noem maar op. Nou, dat, dat valt bij mij nog redelijk mee. Maar uh, voorleesavonden vind ik op zich uh, nog wel te doen. Zolang ze maar niet te ver weg zijn. Zolang je niet hoeft te reizen. Ja. Maar inderdaad, verder uh, uh, hou ik helemaal niet van het circus. Maar je moet het doen. Dat, dat boek, dat moet... Uh, dat moet de wereld in. Moet ik heb ook een echte in. presentatie gehouden. Met, uh, ik had zelfs een powerpoint op de achtergrond draaien... die ik zelf had gemaakt van honden op skateboards. Het was een entertainment van, van het hoogste niveau... En uh, ja, dat hoort er allemaal bij, om dat boek uh, de wereld in te schoppen. Maar liever niet. Ik bedoel, het lijkt me voor jou echt een, een verschrikkelijke. Het ideaal teint. zou zijn als, als ik het gewoon. Uh, kon uitbesteden. Uh, uh, uh, ja. <laughs> Aan wie? Nou ja, daar hebben we over gedacht bij mijn eerste boek. met de marketingafdeling van de firma Neigen van Ditmar. om uh, mijn boek te laten promoten door uh, andere mensen. Niet door mij, omdat ik daar zelf uh, te verlegen voor ben. Maar uiteindelijk is dat idee uh, door mij toch nog getorpedeerd. Want uh, ik dacht, dat werkt misschien als je Arno Grunberg bent en uh, heel beroemd. Maar een boek van een onbekende schrijver dat door onbekende mensen gepromoot wordt... dat leek me uiteindelijk toch niet zo'n goed idee. Dat leidt alleen tot verwarring. Nou ja, dat mensen niet de goede niet. soort. Niet het soort waarvan je meer boeken gaat verkopen. Het boek is... Uh... Nu verkrijgbaar. Paradijs bij het dashboard ligt. Een uh, being of age roman over het leven van Jan de Vries. Geboren in 1966. Robert van Eijden. Dankjewel. En veel uh, sterkte met de promotietour. En veel succes met het schrijven. En heel veel plezier met alles. Okay, dankjewel. Bedankt. Zometeen Erik-Jan Harmens met een verhaal bij de voorbije dag. En we gaan het hebben over Den het boekje van Mark van der Holst... met kort prosa in vele vormen. En Boris van der Ham die geeft een inkijkje in zijn afgelopen week. Twitter, het VPRO NMS. En u kunt zich abonneren op onze podcast. Dat doet u via de site van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen.